Twee uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente waar Winschoten onder valt... is opgelucht dat de politie een verdachte heeft opgepakt... voor de brandstichtingen. De 25-jarige man uit Winschoten werd vannacht betrapt... toen hij probeerde brand te stichten in Blijham, vlakbij Winschoten. Ook de inwoners van Winschoten zijn opgelucht. Vanochtend was burgemeester Smit bij een sportevenement. Toen hij daar de arrestatie meldde, begon het publiek spontaan te klappen. Vast staat dat de verdachte meerdere van de branden heeft gemeld. Hij was daardoor al in beeld bij de politie. President Hollande heeft geprobeerd vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap gerust te stellen... nadat gisteravond in een voorstad van Parijs een synagoge was beschoten met losse vlodders. Hollande zei dat er een wet in de maak is waardoor veiligheidsdiensten radicale islamitische groepen beter kunnen bestrijden. Bij de synagoge in Argentui zagen getuigen gisteravond een auto langzaam rijden en hoorden schoten. Agenten hebben patronen op straat gevonden die voor losse vlodders worden gebruikt. Eerder werden gisteren in Frankrijk meerdere islamitische extremisten gearresteerd en een terreurverdachte door de politie doodgeschoten. Die man werd verdacht van de aanslag op een Joodse winkel bij Parijs vorige maand. Daarbij vielen gewonden...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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden 2 kilometer. Aan de andere kant op de A1 richting Amsterdam... staat voor Brugge 5 kilometer. En verderop voor knooppunt Diemen ook 5. Dan ver veroorzaken werkzaamheden vertraging op de A28... Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoeveelaken 4 kilometer. En een stilgevallen vrachtwagen op de A73... Maasbracht richting Nijmegen. Die veroorzaakt file voor knooppunt Eewijk. 2 kilometer daar in de rechterrijstrook is dicht.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 Goedemiddag, we zijn er tot 6 uur met een mooi voetbalprogramma. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie en eentje is al bezig. Ajax tegen FC Utrecht. Ronald van der Geert. Sterker nog, al bijna afgelopen, nog een kwartier. Ajax Utrecht kent een 1-1 tussenstand. Ajax na 6 minuten via Babel op voorsprong. Via sportsleden invaller voor Paulsen in de tweede helft. Kort na rust kwam Utrecht dus gelijk. Daarna zijn er momenten over en weer geweest. Ajax is niet het Ajax dat het graag wil zijn in eigen huis. En Utrecht gooit veel energie in dit duel. Grootste kans misschien net wel voor Erikse combinatie. Babel. De Jong en Erik staan aan de rechterkant van het schafsopgebied. Oog in oog met Ruiter. Maar in de geest van de wedstrijd ging de bal naast de kop. Straks om half drie beginnen PSV, NAC en FC Groningen tegen Feyenoord. En om half vijf koploper FC Twente tegen AZ. De andere sport deze middag er wordt volleybald om de Supercup. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. We zijn erbij. Bloemendaal Kampong is tegenwoordig weer een topper in de hockeycompetitie. Ook daar zijn we bij natuurlijk. En Parijs Tours, traditioneel. De een van de laatste koersen van het wielerseizoen. Ook daar zijn wij bij. Bij Langste Lijn. Jaren 90, een hit voor de London Beach. You bring on the sun. Ajax, FC Utrecht. In evenwicht, Ronald van der Geer. In alle opzichten. Ja, in alle opzichten. Het is van allebei de kanten niet best. Alleen van Utrecht hoef je niet zoveel te verwachten in deze wedstrijd. Bijna 1-1 stand na 79 minuten. Van Ajax verwacht je des te meer in eigen huis. Vier keer al verloren. Van, ...van Utrecht op rij. Ja, dan verwacht je eigenlijk met zeker die nederlaag tegen Real Madrid in het achterhoofd... ...dat het elftal van de Boer de rug recht en vandaag iets laat zien voor eigen publiek. Nou ja, daar leek het eigenlijk ook wel op toen de wedstrijd begon. Na zes minuten, mooi goal van Babel, op aangegeven van Lukoki. Goed uitgespeeld, die, die aanval. Was er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, maar Ajax werd steeds slechter. Utrecht ging er steeds meer in geloven. Veel duels, nou ja, dan moet Ajax uitblijven, want in de duels is Utrecht gewoon sterker. En vanuit die duels gingen Utrecht steeds beter voetballen. Het kreeg uiteindelijk pas de beloning. Hoewel Molenka nu in het schatselrooid is. En de redding er is van Vermeer op het schot vanaf de rechterkant. Utrecht kreeg die beloning notabene via een, een Ajax-speler die erin kwam in de tweede helft. Sporksleden gekomen voor de geblesseerde Ze raakte de bal zodanig. Voorzet vanaf de linkerkant dat die bal buiten bereik van Vermeer naar de verre hoek ging. En dus de 1-1. Daarna een kans voor Babel op de paal. Grote kans voor Eriksen. Zij geschetst net uh, naast de goal. En Moulenga heeft ook al voorlangs geschoten. Maar dat was in de buitenspelpositie. nu. De corner van uh, FC Utrecht. De kopbal van Bulthuis. Ja, die kun je daar beter niet hebben als uh, tegenstander in het uh, van uh, van Ajax. Nou, hij kopt de bal nu voor langs Vermeer, die eigenlijk al de hele ja, de, de tweede helft gebackupt wordt door Sillissen die warm loopt langs de kant vanwege een in de eerste helft opgelopen knieblessure. Die Vermeer krijgt de bal wel op de helft van FC Utrecht, maar daar kan Ajax wederom geen vuist maken en wordt het op karakter met enige ja, regelmaat afgetroefd En probeert Utrecht in de counter het snel natuurlijk wel terecht te komen op de helft van Ajax. Daar waar Boerichter inmiddels al is gekomen voor Lukoki. Zoals gezegd, eh, Palsen met een enkel blessure vervangen door sportsleden. En een domper op de feestregelen van Utrecht is het uitvallen van Van der Hoorn. Met een heemstingblessure. De dus weet Nielson is zijn vervanger. Stand van zaken met dus nog negen minuten te spelen. Nielson neemt nu een vrije trap van achteruit richting het zassopgebied van Ajax. Wordt opgevangen door Van der Gunt terug naar Moelenga Die is sterk in dat zassopgebied nog altijd. zander is slim. Speelt de bal tegen... Molenga aanbal over de achterlijn en een doeltrap dus voor Kenneth Vermeer. Duidelijk dat de Ajax veel meer en meer haast heeft dan tegenstander FC Utrecht. Ajax wil deze wedstrijd winnen. Anders ga je benen geloven in A, de naar en B, in het feit dat je niet om half één kunt voetballen. Want twee weken geleden liet Ajax al punten liggen om half één tegen Ado Den Haag. En dat lijkt nu dan tegen FC Utrecht weer te gaan gebeuren. Het was al een, een item, voorafgaand aan deze wedstrijd. Het wordt steeds meer een item, zo lijkt het. Nog een minuut of acht. Het is 1-1. Babel en Sporksleden zorgden tot nu toe voor de productie in Amsterdam. We gaan naar het topsportcentrum in Rotterdam, waar later vanmiddag de supercup voor de volleybalvrouwen wordt gespeeld. Op dit moment zijn de mannen bezig. Landsteden tegen Orion, al om 1 uur begonnen. Frank Wilaert. Daar is Landstede het beste aan de wedstrijd begonnen. Heel veel beter dan de landskampioen Orion uit Doetinchem. Dat een beetje op gang moest komen, zullen we maar heel voorzichtig zeggen. Je kunt ook gewoon constateren dat er aanvallend en verdedigend heel veel ontbrak bij Orion. Eigenlijk leek het er een beetje op, alsof ze bij Vlagen elkaar vandaag voor het eerst in de kleedkamer gezien hebben. al een handje hebben gegeven, hetzelfde shirt aangetrokken en dachten van nou, misschien lukt het zo ook wel. 25-17 was het resultaat in de eerste set. In de tweede set ging Landstede ietsje minder goed spelen. En Orion een stuk beter. En dat leverde een spannende tweede set op in ieder geval. Met een kleine voorsprong uh, halverwege die set 14-11 voor uh, Orion. Maar dat konden ze niet vasthouden. Uiteindelijk werd het een spannende slot met heel veel setpoints voor Orion. Maar uiteindelijk ging het setpoint naar Zwolle. En werd het 29-27. 2-0 voor Zwolle staat het op dit moment. En 20-20. In de derde set. Het is dus wel een wedstrijd. Maar dat is wel eens het probleem met de supercup, Zowel bij de mannen als de vrouwen zit je naar een wedstrijd te kijken. En denk je bij jezelf, ja het is echt de ouverture. Hier zitten die teams niet echt op te wachten. Die willen graag volgende week aan de competitie beginnen. En nu gaat Bas Hellinga, de coach van Orion, een time-out nemen in deze wedstrijd. Het is 20-20 in de derde set. De beste papieren dus voor Zwolle om deze wedstrijd in een drie-setter naar zich toe te trekken. Maar bij Orion zullen ze er toch nog wel iets aan proberen te doen. Om minstens de eer te redden en zo een setje te pikken. Deze set bij voorkeur, anders is het te laat. 2020 -20 en 2-0 in het voordeel van Landsteden in deze Supercup-finale. We gaan het hebben over de grote prijs van Japan, de grote mannen in de Formule 1, Ronald van Dam. Uh, we hadden hem eigenlijk een tijdje wat minder gezien, maar ineens staat hij er heel, helemaal bij, hè? We hebben het over Vettel. Ja, het was uh, vintage Vettel, zou je maar kunnen zeggen. Ja, echt dominant vanaf uh, pole position. Uh, pakte hij in zijn Red Bull uh, de overwinning en er kwam echt helemaal niemand in de buurt. En ja, zijn geluk was ook nog eens dat uh, bij de straks andere Alonso... Uh, de koploper in het deelkampioenschap werd aangetikt door Kimi Räikkönen. Nou, Alonso uh, spinde van de baan af en uh, was meteen klaar in uh, Japan. Dat betekent dat uh, de spanning in het kampioenschap helemaal terug is... want uh, ja, het verschil tussen die twee is nu nog maar uh, vier puntjes. Uh. En er gebeurde trouwens al meer hoor in die uh, eerste ronde... want uh, Mark Webber die kreeg een tikje, was als tweede gestart van... daar uh, is hij weer, Romain Grosjean. De man die, man die nu al zeven van dat soort incidenten op zich naam heeft staan uh, dit seizoen... En, uh, ik kan ook meteen op de opmerking van dit seizoen uh, te staan... want uh, Mark Webb noemde hem na afloop uh, van de race een first lap nutcase... oftewel uh, de idioot van uh, de eerste ronde. En ik ben benieuwd of de, de via meneer Grosjean weer eens een uh, wedstrijdje gaat uh, schoren. Dat zou zo maar kunnen. Kun je zeggen, nu Vettel uh, zo in vorm is gekomen, zeg maar... dat hij ineens de favoriet is als je uh, naar de komende vijf races kijkt? Ja, nou, hangt er een beetje vanaf. Want uh, dit circuit ligt die uh, Red Bull wel. Al uh, blijken ze nu ook met weer een nieuw technisch handigheidje... een uh, een dubbele DRS uh, te rijden. Dus uh, de concurrentie kan wat al terecht aan de bak. Uh, uh, ja, de spionnen van de andere teams. Maar goed, uh, die auto uh, is van, met name op circuits met veel bochten. En dat is Suzuka, is die erg goed. Uh, nou, daar komen er nog wel een paar van. De volgende in, in Korea zou die ook, uh, ook goed moeten gaan. Maar ja, dat die zomaar even met twee vingers in zijn neus gaat winnen... zoals uh, vorig jaar, dat, is, uh, nee, dat uh, ga ik ook weer niet uh, stellen. Maar uh, het is natuurlijk wel leuk met nog vijf races voor de boeg... Uh, maar een verschil van vier puntjes. Dus twee core uh, uh, je Borsman, dat ja. zou ik willen zeggen. En uh, een Japaner op het podium. Hè? Ja, fantastisch. Echt uh, geweldig. Na afloop van de race uh, zingen de Japanners die, die de naam van uh, Kaumi uh, Kobayashi. In 1990, een auguri, uh, Suzuki uh, pakte toen de eerste en enige podiumplek ooit in een La Rousse voor, uh, voor Japan. En nu deed het Kobayashi het Kobayashi in een uh, Sauber. Hij uh, moest er hard voor werken, want uh, Jensen Butte kwam in de slotfase nog behoorlijk uh, dichtbij, maar hij hield die derde plaats uh, vast. en uh, ja, toen was het uh, feest in Japan en ook gewoon uh, goed voor de Formule 1 dat zoiets uh, gebeurt. En die, uh, ja, die Kobayashi kan wel rijden en die Sauber is gewoon een goede auto. Dat is de vierde podiumplek al voor uh, Sauber uh, dit seizoen. En uh, ja, je weet al, nu kan ik hem nog een keer noemen, de <laughs> heer ik heb het al eens vaker aan jou gevraagd. Je, uh, week... je mag het nog vijf keer doen, ja. Tom. Er is een afscheid aangekondigd, uh, kon het hem nog inspireren? Dat hij ja, Tom zeker inspireren, want hij moest natuurlijk vanwege dat uh, voor de race, uh, wat hij had met die uh, Fransman Verrier, moest hij tien plaatsen naar achter op de grids uh, starten. en hij kwam uiteindelijk op de 23 e plek uh, terecht bij de start. En we reed naar de elfde plaats. Zat uh, Ricciardo, de man die uh, tiende werd, nog heel even te pakken in de slotfase, maar die vocht ze weer snel terug naar de tiende plek. Dus net geen puntje voor Michael Schumacher, maar. Ja, ik vond het toch, uh, toch weer bevlogen race. Uh, en ik hoop gewoon voor hem nog gewoon dat hij uh, nog één mooi resultaat kan scoren in die laatste vijf races. Dat zou toch heel fijn zijn. En volgende week gaan we naar Zuid-Korea. De ja. spanning is dus helemaal terug. Alonso nog aan de leiding. Vier puntjes erachter, hè? Nog maar, uh, Ja, Sebastian vier puntjes. Uh, 194 op 90 jaar. En Rijkoon en Hamilton met 157 en 152 punten. Zeggen is nog niet kansloos, hoor. Nee. Maar ik jou het op die twee, Ronald. Ja, jij die? Ja, oké. Ja, okay. hoi. Hoi. hoi. Van Ronald van Dam gaan we even naar Frank Wielaard. Naar Rotterdam. De Supercup bij de mannen. Wordt het inderdaad een 4 of misschien wel een 5-setter, Frank? Antwoord: het wordt een 4 -zetter. Het zou een 5 kunnen worden. Maar het wordt in ieder geval een 4 -zetter. Nee, het wordt nog geen. Ik dacht even dat die bal heel ver uit was. Maar hij wordt onderweg nog aangeraakt. Dus uh, zou het ook nog een 3-setter kunnen worden? Heb ik nog geen direct antwoord voor je? 24-24 is het in de derde set. Er was een setpoint. Voor Orion alleen niet benut. Dat zal ze bekend voorkomen uit de set hiervoor. En uh, dat zal ze niet aangenaam zijn. Want hiervoor ging het dus mis in die tweede set. 2-0 in sets voor Landstede. Dat nu gaat uh, serveren. En dan moet gaan verdedigen. Via het blok gaat de bal uit. Joe Miller, de Brit, is degene die het punt uiteindelijk maakt. En daarmee weer een setpoint voor Orion. En dan gaat Miller zelf. Uh, serveren. Die kan dat uh, heel hard en strak, maar ook vol risico. Dus dat zou zomaar 25-25 kunnen worden. Hij doet het zachtjes en dan is de stop niet goed. Moet uh, landsteden verdedigen. Dat gaat ook niet goed bij het net. De bal valt ver naar achteren. Achter de verdedigers van uh, landsteden Zwolle. En dan gaat de set inderdaad naar Orion. 26-24 in de derde set. Dat betekent dat het in setstanden 2-1 is voor Zwolle. Ajax FC Utrecht. Ronald van der Geer. Hoe lang nog? Nog twee minuten en dan zal Weger even wel een minuutje of drie ergens gevonden hebben na heel veel wisselen. Dus een minuut of vijf heeft Ajax nog, want dat is dan toch het verhaal. Om er dan ook voor te zorgen dat ze niet voor de vierde keer in deze competitie gelijk spelen. De meest recente kans overigens voor Moulenga. Aardige actie van Sorota aan de rechterkant, goed teruggelegd vanaf de achterlijn. Ja, Moulenga moest het in één keer doen en schoot de bal uiteindelijk naast de goal van Ajax. Eigenlijk kan het nog allebei de kanten op. Ajax dat heel geforceerd is en Utrecht dat heel geconcentreerd is. En zo gaan we dus die slotfase in met Azaren nu. Randstras op gebied. Azaren, ja, schiet wel, raakt al de wereld en kan Vermeer de corner niet voorkomen. Bal gaat richting de goal maar te ver weg. Vanaf de linkerkant aan de rechterkant over de achterlijnen. Dus een corner. Voor FC Utrecht. Al deze tijd die nu verstrijkt is natuurlijk ook in het voordeel van, uh, van de bezoekers. Het verschil is niet zo heel groot tussen beide ploegen. Maar uh, vier punten, dat is eigenlijk meer een compliment voor FC Utrecht. Dat met beperkte middelen, zie Jan Wouters hier, uh, toch heel aardige resultaten neerzet. Misschien nu ook wel weer in de arena. Corner komt van oor vanaf de rechterkant. Wie kopt er? Het is uh, ja, niet heel verrassend bulthuis, Maar die komt over de goal van Kenneth Vermeer. Die zich weer haast om de bal te pakken. Niet meer vervangen zal worden, want Frank de Boer heeft ook zijn derde wissel doorgevoerd. Heeft blind naar de kant gehaald. Ajax nu met drie verdedigers, want Schöne is voor hem in het veld gekomen. Lange bal van Vermeer, goede kopbal van Nielson, boven Boerrichter uit. Teruggebracht door Sporksleden, maar halverwege de helft van FC Utrecht door Van der Madel van de rechterkant naar de linkerkant getrapt. Dat is een toevalsbal, maar komt goed omdat aanvoerder Azade in dat gat loopt. Weet dat Oor daar in de buurt is. Krijgt de bal ook. Oor slingert de bal voor. Wordt weggekopt door Mooijsander. Opgevangen door Sjeun. Oh, die krijgt een tik in de rug, zeg. Van Kali in, ja, gezien door Weegereef Dat gebeurt dus in de negentigste minuut. Halverwege de helft van Ajax. Alles en iedereen schuift nu zo'n beetje op. Richting Robin Ruiter die overigens in de eerste helft een paar goede reddingen heeft verricht op inzetten van dichtbij. Twee keer was het Sana, één keer was het Babel in een fase waarin Ajax wel even een vuist kon maken. Dat was rond de 40 veertigste minuut. Nu Erikse voorzet linkerkant. Weggekopt door Nielsen. Opgevangen weer door Ajax. Mooisander brengt terug in het strafschopgebied. Nou, daar komt hij. De Jong. Nee, De Jong staat buiten spel als hij heel handig bediend wordt door Sana. Die krijgt op de rand van het strafschopgebied de bal. Handige voetbeweging daarmee zet hij de jong die al zeven wedstrijden niet meer heeft gescoord voor Ajax. Vrij voor Robin Ruiter. Maar Utrecht heeft wat dat betreft A. Ruiter die de bal tegenhoudt. Maar B. Ook nog eens een keer het geluk dat er gevlacht wordt voor buitenspel van Siem de Jong. Terecht overigens gevlacht wordt. En Robin Ruiter, de doelman, gaat dus een vrije trap nemen in zijn eigen strafschopgebied. Neemt daar logischerwijs de tijd voor. Waarom zou je dat ook niet doen? En uh, komt terecht in de buurt van, nee sterker nog, op het hoofd van Moulenga. Moet daar een uh, duel aan met Zander. Dat wint hij. Uiteindelijk kan de bal door Oorn niet ontvangen worden. Ajax weg, maar Schöne verliest de bal weer aan Kali. Die echt een dijk van de wedstrijd speelt. Azade vervolgens aan de linkerkant. Combineren met uh, Van der Gun. Weer Azade gaat richting de cornervlag aan de rechterkant. Heeft Zander voor zich. Eventjes het balletje onder de voet. Weer terug naar Van der Gun. Versnelling van uh, Van der Gun. Die overigens ook in deze helft nog een actie had. Twee, drie keer al de wereld uitkapt in het strafschopgebied. En uiteindelijk vanuit de korte hoek linkerkant. Koos voor uh, uh, zelf te schieten in plaats van de bal terug te leggen. Ajax komt er niet meer uit. Wat schöne verliest daar van de Marel. Dan gaat de bal naar de rechterhoek. Daar is veel vrijheid voor Van der Gun. Met die lange Mulenga voor de goal. Ook Azade voor de goal. Daar gaat Van der Gun. Van nog altijd met het balbezit. Even terugleggen. Op Van der Marel, Van der Marel. Op De penalty stipt Mulenga. En Van der Gun krijgt de bal dan terug en schiet de bal in het zijnet. En zo is er een. Een mogelijkheid toch voor FC Utrecht om zeep geholpen. In de extra tijd inmiddels al. Wouters staat uh, te roepen naar zijn ploeg. Terug, terug in die positie. In die organisatie. Die organisatie die zo uh, lonend is gebleken vandaag. Want daar heeft uh, Ajax toch 90 minuten lang de tanden op stuk gebeten. Op uh, het karakter en, het, uh, en de discipline van uh, FC Utrecht. Nog een keer. Schöne speelt de bal naar Boerichter. Aan de linkerkant voorzet Boerichter. En Samar en Ruiter.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 Want daar was dan die voorzet. Daar was het ongelukkige verdediger van Utrecht. En daar was Sana op vijf meter van Robin Ruiter. Maar goed gepakt door die doelman van FC Utrecht. Die nu moet vertrouwen op het wegwerken van Bulthuis. Dat lukt. Opgevangen weer door Ajax, door Al de wereld. Halverwege de helft van Utrecht. Met links voorgeslingerd. Weggekopt door Van der Marel. Daar gaat dan Azara achteraan. Maar sporksleden. Ongelukkig natuurlijk. Die invallen met zijn eigen doelpunt. Terug naar Kenneth Vermeer. Komt hem op een fluitconcert te staan van het hele stadion laatste minuut gaat zo'n een beetje in voor meer Lange bal, Babel. Wuitens kan wegwerken. Op de rand van zijn eigen strafschopgebied werkt Wuitens weg. Met Babel in zijn buik, zeg maar. Bal wordt teruggebracht door Schöne. Weer Babel en dan van de Marel aan de rechterkant van zijn eigen strafschopgebied. Onder het motto, weg is weg, trapt hij de bal weer richting de middenlijn. Nou ja, van een redding zegt van die Robin Ruiter. Dat is dan toch wel de held in deze wedstrijd. Ik ze net al eventjes een paar momentjes zo kort voor rust. En nu is hij er dan toch ook als de kippen bij, als Sanat de kans van de slotfase krijgt. Wegwerken weer van FC Utrecht, Molenga onvermoeibaar. Niet gedacht dat hij 90 minuten zou spelen. Duel met Van Rijn. Verliest hij wel van de rechtsback van Ajax. Maar de voortzetting van Utrecht is beter. Sterker nog, Oor kan weg aan de linkerkant. Verdachte volgt door Alderwereld. Or geeft een voorzet richting het schafstopgebied. Maar daar is ook de kracht wel uit. En dus kan Vermeer die bal makkelijk pakken. Alderwereld blijft geblesseerd liggen. Vermeer heeft daar geen boodschap aan. Lange bal van hem. Komt terecht bij Ryan Babel. Bulthuis is in de buurt. Die kan ook niet meer hoor. Babel heeft wat dat betreft toch net iets meer lucht. Dan ja, Utrecht heeft misschien ook wel iets meer energie moeten geven in deze wedstrijd. Ajax heeft het balbezit gehad en Utrecht heeft maar in die organisatie gewerkt. Wegreef maakt een einde aan deze wedstrijd. Het fluitconcert is er voor Ajax en dat is terecht. Maar de hulde is er voor FC Utrecht dat weer resultaat haalt voor de derde achtereen volgende jaar in de arena. Niet verliest, twee overwinningen en nu een gelijkspel. De vreugde is er bij de Utrechtbank, de treun is bij die van Ajax. 1-1, daar doen we het mee vandaag. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Beginnen in Arnhem. Vitesse tegen Heerenveen werd 3-3 bij de rust het 0-1... door een goal van Finn Bogason. 1-1 Boni, 1-2 Finn Bogason, 2-2 Boni... 2-3 Cumms en 3-3 Boni uit een penalty. Dat was een rode kaart van Arnold Kruiswijk van Heerenveen... na twee keer geel in de 78e minuut. Spektakel dus in Arnhem. Net als een paar weken geleden kon Vitesse koploper worden... als er werd gewonnen. En Fritte Rutte zag dat er daardoor extra druk op zijn ploeg lag.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 Het was niet too, too, too, too hard. Maar uh, in this time uh, I think if we, we are on the boss, so on the boss, you must be smart. Bony, hij werd dus niet heel erg hard geduwd, zei hij. Maar een spit moet slim zijn, zeker in het strafschopgebied. En dan gaan we naar Willem II, RKC 0-0 bij de Rus, Joachim 1-0. Luid bejubeld in Tilburg en ver naar buiten. Want in de achtste wedstrijd van het seizoen... heeft Willem II de eerste overwinning gepakt. Trainer Jurgen Streppel zag het eigenlijk niet eens aankomen. Nou, we hebben wel een matig weekje gehad, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan ben je heel benieuwd. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, zoals dat, dat zo mooi heet.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 ik heb altijd geroepen, via goed voetbal gaan uiteindelijk ook punten komen. En dan is het natuurlijk heerlijk dat je nu uh, 0-3 uitwint. En uh, ja, ook heel goed gespeeld hebt. En ook de trainer van Zwolle, Art Langeler, zag ook wel in dat Heracles gewoon de betere ploeg was. Ja, soms moet je ook uh, de eer geven aan wie eren toekomt. Uh, wij hebben alles gegeven wat we hadden. Maar er was belangen naar niet genoeg vandaag. En Heracles is echt een uitstekend team. Dus uh, we konden vandaag over hen heen gaan. Maar dat is echt een groot wonder. Ik weet niet tegen wie zij allemaal gespeeld hebben. Maar als die allemaal nog beter zijn dan Heracles, dan... Uh, wordt het heel lastig, maar Ericles voor ons verslagen met onze wapens, namelijk goed positiespel, doorlopen, doorbewegen, druk zetten. En uh, wij zijn nog niet toe aan dat niveau. Laatste wedstrijd van gisteravond is Limburg tegen Limburg. Roda tegen VVV werd 3-0, maar liefst 1-0 Malki, 2-0 Flederis, 3-0 Malki. Malki dus weer twee keer de grote man bij Roda. En hij was niet eens helemaal fit. Nee, ik was niet heel fit, omdat ik heb alleen getraind uh, gisteren met de groep. Het was uh...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 De stand: Trent is koploper met 18 punten uit 7 wedstrijden. Ook Vitesse heeft 18 punten, maar dan uit 8 wedstrijden. Derde staat nu Ajax met 16 uit 8. En vierde PSV 15 uit 7. Vijfde Feyenoord 13 uit 7. En zesde nog altijd Utrecht. Met nu 12 punten uit 8 wedstrijden. De situatie onderin: Willem 2, 15e. Met 6 uit 8. Zestiende staat NAC 5 uit 7. 5 punten uit 8 wedstrijden. En voorlaatste staat Pax Volle. En laatste nog altijd VVV met 3 uit 8. Radio 1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 En in de Filipijnen is de regering het met de grootste groep... van moslimrebellen eens geworden over het ontwerp voor een vredesregeling. Het akkoord voorziet in autonomie voor de moslims in het zuiden. De inwoners van de Filipijnen zijn overwegend katholiek. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Brugge 4 kilometer en voor Muiden-Oost 2. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort... Voor de afrit en dolder 2 kilometer. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat voor knooppunt Hoevelaken 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En een stilgevallen vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewek 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Sportradio Op 1. NOS Radio. Langs de Net begonnen in Eindhoven. PSV tegen NAC Breda en die Houtkamp. Half minuutje bezig. Wedstrijd natuurlijk nog 0-0. Wedstrijd die uh, altijd wel iets in zich heeft. Denk aan vorig jaar. NAC Breda PSV 3-1. Het einde van Fred Rutte. En ook hier. Vorig jaar een moeizame wedstrijd voor PSV. Uiteindelijk net aan 1-0 gewonnen via Mertens. Nu is PSV meteen in de aanval via Toyfone. Toyfone probeert de bal uh, bij Hutchinson te krijgen. Maar er wordt overtreding gemaakt door... Uh, Nak nou, Breda, inderdaad. Kees Luiks is de boosdoener. En dan krijgen we meteen een... Uh, nee, Toyfone moet bij Björk Kuipers komen. Omdat hij uh, te hard doorging uh, op zijn uh, tegenstander. Ja, dan weet Toyfone meteen waar hij aan toe is. Geen geniepige overtredingjes. Het is een, uh, inderdaad wat hard uh, doorlopen. Door Toifon op Jordi Buis. En dus is de eerste overtreding van de zweet vanmiddag een feit. En mag Jelle ten Rauwelaar, ooit hier nog kort onder de lat gestaan bij PSV, de vrije trap nemen. Heeft dat gedaan via Kees Luijks gaat de bal naar Erik Bottegien. Een belangrijke wedstrijd. De eindstand van Ajax werd hier met gejuich begroet. En dat zal zeker meespelen. Want drie punten halen hier vanmiddag tegen Nac Breda betekent uitlopen op Ajax. En dat is heel belangrijk voor de... Eindhovense ploeg. Balbezit achterin voor Marcelo afgelopen donderdag. Uitstekend resultaat tegen Napoli. Dus men heeft zelfvertrouwen als Timothy de Rijk ooit nog kort onder contract gestaan bij Nak Breda de bal in de diepte geeft. Maar dat is een slechte paas. Komt meteen bij Ter Rauwlaar terecht. Twee minuten gespeeld bij PSV, Nak Breda en nog altijd 0-0. Groningen, Feyenoord dan. En vooral bij Groningen denken ze nog wel eens aan die wedstrijd van vorig jaar, Henk Kok. Ja, ja, die wedstrijd kan me nog heel goed herinneren. Maar ze hebben hier al in Groningen gezegd, het wordt geen 6-0. Nee. Nee, precies. En het vorig jaar won FC Groningen namelijk van Feyenoord met 6-0. Elk schot, en het waren een hele mooie doelpunt. Op het doel was ook raak. Dat zei Ronald Koeman tijd ook al na afloop van deze wedstrijd. Nu is het nog 0 tegen 0. We hebben drie minuten gespeeld. En ik kijk even naar de bal. Die is in het middencirkel. Komt nu bij Zeefuik terecht. En Zeefuik heeft als tegengestelde Congolo. Want uh, Matthijssen was nog niet hersteld van zijn hamstringbestuur. Er gingen even wat geluiden op dat hij zou spelen. Maar is helemaal niet meegekomen hier naar Groningen. Groningen die bal bij De Leeuw. De Leeuw die zelfvertrouwen heeft getankt. Ongetwijfeld in de wedstrijd tegen Roda toen hij drie doelpunten heeft gemaakt. Groningen kan de bal binnenhouden, Of is hij wel over de zijlijn geweest? Is wel over de zijlijn geweest. En dan gaat Jan Maat zometeen ingooien voor Feyenoord. Feyenoord een ploeg die toch ook met de nodige zelfvertrouwen moet rondlopen. Als ik dan denk in het bijzonder aan Immers. Drie doelpunten De afgelopen competitiewedstrijd tegen NEC. Pellen ook twee doelpunten En Feyenoord beweegt zich nu op de helft aan van FC Groningen. Jan Maat uh, gaat ingooien. Hij doet dat even uh, snel naar Immers. Immers zet die bal ervoor. Maar die bal uh, die komt helemaal nergens terecht. Er was een foutje van Immers in de voeten van Bakuna. Maar Bakuna laat hem dan van de voeten afstuiten. En dan ter hoogte van de middenlijn uh, wordt er even teruggespeeld uh, naar... Uh... Naar, naar Leerdam. En Leerdam speelt dan in de breedte parallel aan de middenlijn naar Jamma. Jamma naar Klaasie. Klaasie probeert schakel te sturen. Goede paas van Klaasie. komt voor de goal is immers net even te laat. En Bakunda denkt, ik weet niet wie er in mijn rug loopt. Dat zou mogelijkerwijs cc kunnen zijn. En die maakt er dan een hoekschop van. We hebben gespeeld bijna 5 minuten. 0-0. We gaan weer eens naar Rotterdam. Supercup volleybal bij de Mannen. Landsteden tegen Orion. Inmiddels bezig aan de vierde set. Frank Wielaert. We zijn bij de stand 18-14 in het voordeel van Landstede. En 19-14 als de bal via het blok vlak achter het net valt. En 19-14 voor Landstede Zwolle. Die voorsprong stond al redelijk vlot. Op het bord 7-2. Gelijk al aan het begin van de set. Zwolle dus scherp begonnen aan die vierde set. Na die nederlaag in set nummer drie. Die eigenlijk niet nodig was. Maar ja, dat uh, zie je dan gelijk terug. Uh, in het begin van de, van de volgende set. Orion probeert het wel. Maar haalt vandaag niet het niveau dat je van ze gewend bent. Dat krijg je aan het begin van het seizoen. Het ene team is dan misschien wat verder dan het andere landsteden. Wil graag uh, ook dit jaar weer meedoen. Om de titel dat zal voor Orion ongetwijfeld hetzelfde geld de time-out komt nu voor de ploeg uit Doetinchem. Dat op de rug, dat is dan wel weer aardig. De graafschap heeft als een soort strijdkreet Ram. En die hebben ze bij Orion nu ook op de rug staan. Diezelfde strijdkreet dran. Nou, ze moeten nog even. 2014 is het in set nummer 4 voor Landsteden Zwolle. En het staat al 2-1 in het voordeel van de Zwollenaren in sets. Vallende bladeren, wielrennen, dan denken we aan Parijs Tours, Gio Lippens. Zeker, maar de allermooiste najaarskoers is natuurlijk al geweest. Die hadden we vorige week met de ronde van Lombardije. Jammer dat die twee koersen zijn omgedraaid. Jammer eigenlijk dat men besloten heeft bij de internationale wielrennenunie om deze koers als een soort slotkoers in Europa... tenminste wat betreft de grotere koersen neer te zetten. Uh, het heeft veel concurrentie van de ronde van Peking. Daar zijn de meeste ploegen naartoe. Daar zijn ook goede sprinters naartoe. En als je aan Parijs Tours denkt, dan denk je natuurlijk toch altijd aan... Mar maar kijk je de laatste jaren, dan zie je dat het lang niet altijd op een sprint uitdraait. Vorig jaar nog, Greg van Avermaat, te slim eigenlijk voor de meute uit. En hij won de koers. Gilbert heeft het twee keer gedaan. Frederik Guedon, uh, Erik Dekker, de Nederlander natuurlijk. In 2004, mooie overwinning van Dekker. De laatste Nederlandse overwinning ook alweer in deze koers. Die ooit een behoorlijk belangrijke najaarsklassieker was, maar nu dan toch een beetje gedevalueerd is. We gaan wel kijken naar uh, de ploegen die sprinters hebben. We gaan kijken onder andere naar Argos de Nederlandse ploeg met daarbij natuurlijk hun allerbeste sprinter John Degenkop. De man die vijf etappes won in de Vuelta van Spanje. De Ronde van Spanje natuurlijk erg goed daarin vorm. En wie weet misschien kan hij het ook bewijzen hier op de Avenue de Gramont in Tour. Waar de renners straks na 235,5 kilometer aankomen. Degenkop, vorig jaar nog 11e. Toen kwam hij er niet aan te pas toen Greg van Avermaat won. Wie weet misschien kan hij het vandaag wel doen. We hebben op dit moment wel een kopgroep, een kopgroep die vroeg in de wedstrijd is weggereden. Een kopgroep die een kleine vier minuten voorsprong heeft. Elf man daarbij met mooie namen. Chavanel, Pinault, Kroon, Talabardon, Hepburn, Morkov, Smokulis, Bodrogi, Gerard. En dan nog twee Nederlanders naast Karsten Kroon. Koen de Kort van Argos en Wilco Kelderman van Rabobank. Die zijn mee in de ontsnapping. En het is al vaker bewezen in deze koers. Ontsnappen kan wel eens een keer lonen als het peloton te laat komt houden nu ook op de hoogte van Super Sunday. Vanavond mooie wedstrijden in het buitenland. El Clasico, Barcelona tegen Real. En natuurlijk AC Milan tegen Inter. En op dit moment wordt in België gespeeld. Net begonnen standaardluik tegen Anderlicht. Zeer belangrijk. Ronjans tegen John van der Brom. Maar wij gaan eerst naar Henk Kok in Groningen. Het is 1-0 geworden voor Feyenoord. Door een prachtig doelpunt voor Cissé. Ik denk dat hij inderdaad bedoeld was. Deze voorzet, of was het de rechtstreeks op de goal. In elk geval valt de bal vanaf de linkerkant. Die valt in de hoeken. Die valt gewoon neer bij de tweede paal. Het was Pelle die een kopduel won van Van Dijk. En Van Dijk is toch een hele lange jongen. Goed gekopt door de Pelle. En Pelle die koopt de bal door naar Cicé aan de linkerflank, Net buiten de 16 meter gebied. Hij maakt nog een paar meters naar de achterlijn. En dan gaat hij schieten. En die bal die valt via de binnenkant van de paal valt hij achter Luciano. Feyenoord leidt. En we hebben gespeeld bijna 9 minuten. 1-0 Cicé. Mocht u in België? Ja. ja, het is nog altijd een 0-0. Standaard Luik tegen Anderlecht. We houden u op de hoogte. Zeer belangrijke wedstrijd. Met name voor de trainer van Standaar uh, de Janss. Ja, lang duurden ze nooit in die tijd, maar mooi waren ze wel natuurlijk. Ja, I saw her again van de mama's en de papa's. 1966. Frank Super Supercup bij de Mannenlandstede Orion. Is het voorbij? Het is gedaan, in ieder geval voor deze wedstrijd. En het is Zwolle dat uh, de eerste beker van dit seizoen omhoog mag gaan houden zometeen. Nu wordt het feestje gevierd met het uh, nou ja, niet al te talrijk meegereisde publiek. Er zitten denk ik een mannetje of drie, vierhonderd. Lang niet allemaal uit Zwolle. Het is verdeeld over vier teams natuurlijk. Wat hier zit aan publiek. Dus uh, nou, er zijn er enkele tientallen uit Zwolle meegekomen. Daar wordt nu een klein feestje mee gevierd. 3-1 wint uh, Landsteden Zwolle deze finale van Orion. Met in de slotfase uitermate slordig Orion weer. Dat sowieso een slordige wedstrijd heeft gespeeld. Heel slecht begon. 25-17 verloren in de eerste. 29-27 verloren in de tweede. De derde set uiteindelijk toch nog naar zich toe trok met 26-24. Maar in die laatste set, dat laatste punt was veel betekenend. Een service niet eens zo heel erg ingewikkeld. Maar hij kwam uh, voor de handen van Mark Postuma. En die raakte hem totaal verkeerd. Sloeg hem bijna zelf tegen de grond aan zijn uh, eigen kant. En daarmee was het uh, matchpoint een feit. 25-19 voor Zwolle in set nummer 4. De Supercup. Het is een piepklein feestje waard uh, aan Zwolle kant. Dat zoals gezegd dit jaar wil meedoen om uh, de landstitel. De, dat is nog uh, te verdedigen door uh, Orion van afgelopen seizoen. Uh, de Orion wil natuurlijk ook meedoen. Zal een stuk beter moeten gaan, gaan spelen in de loop van dit seizoen om uh, dat uh, daadwerkelijk waar te maken. Je ziet de onvrede eraf bij Orion uit Doetinchem. Omdat ze niet de Supercup uh, wedstrijd hebben kunnen spelen die ze graag hadden willen spelen. En daarom verloren ze hem van landsteden Zwolle met 3-1. Groningen Feyenoord, hoe is het met de oud trainer van Groningen? Uh, ja, je bedoelt Ron Jans, uh, die staat op achterstand tegen Anderleg. 0-1 er daar Doben Jovanovic. Dus Van der Boom op voorsprong. Henk ook. Groningen Feyenoord dan. Vrij schop, Groningen. Oh die bal gaat erin. Het is Bakuna ongetwijfeld. Bakuna schiet die bal binnen een vrije schop, 2-3 meter buiten het 16 meter gebied. Het zou me niet verbazen als Lampreuna afloopt. zegt ja, het zit met me wat belemmerd. Het is maar 2 meter buiten het 16 meter gebied en dan heb je die muur daar voor je staan en die vrije schop werd door de de Keuze bij die werd gegeven... ...omdat Konkolo een overtreding ging op Zeevuik. Daarvoor kreeg de Feyenoord-centrale verdediger ook een gele kaart. En zo staat Groningen weer op 1-1. En dan kun je niet anders constateren dat dat van een leuk begin is van deze wedstrijd. Wat hebben we gespeeld? 12 minuten zo ongeveer. Eerst 1-0 voor Feyenoord door doeper van Cizé. Die heeft ook geblesseerd het veld verlaten. Verhoek is binnen de lijnen gekomen. En een paar minuten later uit de vrije schop het doeper van Bakuna. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Laten we nu kijken naar de schet. De rookte van de middenlijn. Sparv heeft hem afgespeeld naar Kieftenbel. De Leeuw is vrij aan de rechterkant. Gaat hij ook naartoe? Dan paart de, de Leeuw even terug naar Bakuna. En Bakuna dan in de breedte. Helemaal naar Sparv. En Sparv, denkt ja, daar staat Kappelhoff nog. Maar Kappelhoff had het diep al opgezocht. En die moet dus even op zijn schreden terugkeren. En vervolgens speelt Kappel of de bal naar Luciano. Luciano, naar uh, Van Dijk. Die had kopduel, Dat was een uh, heel goed getimed van Pelle. Pelle won het kopduel van Van Dijk, waardoor Cisse dus uh, kon scoren. Ik dacht nog even aan een voorzet. Zou me ook niet verbazen trouwens. Moet even terugdenken aan de wedstrijd tegen Herekles. Toen uh, Cissé ook een beetje hier zuchtig was en een strafschop ging nemen. Misschien was het rechtstreeks op doel. Maar misschien had Cissé die bal ook wel bedoeld als voorzet. Doet er niet toe, hij ging erin. dan kwak, kwak in, in de diepte naar uh, Zeefuik. Zeefuik weer op de huid gezeten door Kongelo. de bal afgespeeld naar Kappelhoff. Komt de voorzet. de leeuw gaat naar die bal toe. Maar het is nog net Klaasie die de bal kan weghalen voor de instormde de leeuw. De leeuw heeft altijd goed gevoel voor positie. Drie doelpunten gemaakt in tegen Roda. Maar uh, Klaasie was even mee teruggekomen en haalt die bal weg. Feyenoord nu even, uh, ja, de, staat even onder druk van FC Groningen. Een slechte was er van Jan Maat. En Lamper, die doet het nog slechter van die uh, speelde de bal zomaar over de zijlijn. Een hele wilde trap, zonder enkele bedoeling. Groningen gaat dan uh, ingooien. Een uh, meter of 30, uh, 35 van de cornervlag af moet nog even wachten. Groningen op de helft van uh, Feyenoord wordt de bal laten lopen voor Zevek. Zevek in de draai op Lamproe. Maar dat is een gemakkelijke bal tegen de borst van Lamproe. in de veilige handen van de feyenoord goalie. 1-1, 16 minuten gevoetbald. Houdt nak nog stand in Eindhoven tegen PSV en die Houtkamp? Nou, het zal heel moeilijk worden. Twan staat wel 0-0, maar nak komt amper uit de eigen verdediging. Laat staan uit ei vanaf eigen helft, staat 0-0. Maar PSV veel en veel beter. En ook omdat er nogal wat foutjes worden gemaakt aan de kans van uh, NAC. Een kans weggegeven door Bottingin. Uh, Mertens bijna 1-0. Scheldt niet veel. Het is dat Ter goed stond opletten. Is toch een uitstekende keeper. En nu uh, weer het balverlies voor PSV. Voor Van Bommel. Goeie paas, zeg de diepte in naar Narsing. Narsing, randstaps op gebied. Moet de voorzet komen. Komt richting uh, uh, Lens. Maar die kan er net niet bij. En dan is het uh, via Leurling. Meteen weer balverlies. Maakt Leurling een overtreding op uh, Toyvonen. En dan mag PSV weer een vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van Nac Breda. Ja, dit is gewoon wachten op het eerste doelpunt. Want PSV is zoveel beter. Speelt snel, goed tempo en heel veel goede pases. Met name van Van Bommel en Strootman. Maar ze zitten ook lekker in hun velden, Eindhovenaren. 6-0 VVV, 3-0 Napoli. Ja, dan... Kun je makkelijk thuis komen tegen Nac Breda. Eens kijken hoe deze vrije trap genomen gaat worden. Kijk voorin, daar staat Lens natuurlijk. Van Bommel een beetje daar in de buurt. Timothy de Rijk staat daarbij. En natuurlijk ook Marcelo mee naar voren. Want die kan ook heel goed koppen. Dat weten ze ook bij Napoli. Afgelopen donderdag doelpuntje gemaakt. Toivode van heel ver gaat Rammer op het doel. Bal wordt onderweg aangeraakt. En dat levert alweer de vierde hoekschop op voor PSV. Wel veel hoekschoppen, nog geen doelpunten. Dus 0-0 bij PSV, Nac Breda. We nou, gaan weer fietsen, Parijs, Tours, Gio Lippus. En ze zijn al een end, hè? Ja, ze zijn verschrikkelijk ver. En kan in korte tijd kan er veel veranderen in zo'n uh, koers. Want uh, we hebben op dit moment nog maar één koploper. Michael Morkov, de Deen van Saxo Bank, eh, ploeggenoot ook van Karsten Kroon, zat samen met hem in de kopgroep die vroeger in de wedstrijd ontsnapt was en hij is nu weggereden uit eh, die kopgroep die inmiddels uiteengevallen is. Kroon zat daar wel nog bij Koen de Kort, zat erbij. Kelderman eruit weggevallen, is inmiddels ook opgeslokt door het peloton, want het gaat verschrikkelijk hard, het blijkt dat er op dit moment nog maar 31 kilometer te rijden zijn voor de mannen in Parijs Tour ze hebben de wind in de rug en het gemiddelde over 4 uur koers, hou u vast 48,8 kilometer per uur. Er wordt verschrikkelijk hard gereden. Er staat weinig wind in Parijs toe en hier zien we het moment waarop Karsten Kroon en zijn vluchtmakkers, ook onder andere de Skoen de Kort, worden ingelopen door de voorposten van het peloton. Die willen het absoluut op een massasprint laten uitdraaien daar in het peloton. Er wordt tempo gemaakt door de mannen van de sprintersploegen. Accent zien we daar op kop rijden. De ploeg van de Nederlander Stefan van Dijk. Goede sprinter hoor, dat zeker, maar wel altijd de sprinter van de tweede lijn als het echt gaat om topkoersen in deze koers zou hij misschien zijn kans kunnen wagen, omdat er een gedevalueerd deelnemersveld is. Maar voorlopig is het Markov die denkt: ik laat het niet op een massasprint aankomen. Ik probeer weg te blijven uit de greep van dat peloton. Hij heeft nu 30 seconden voorsprong met nog maar 30 kilometer te fietsen. We gaan even naar het hockey. De vrouwen uit de dames hoofdklasse Den Bosch... tegen Kampong werd 6-1, Amsterdam HDM 5-3... SCRC tegen Lager 2-3, Oranje Zwart Mop 2-4... Nijmegen Pinoké 1-2 en de Terriers tegen Hurley werd 0-1... Ja, ze zijn alweer afgetekend. Eerste en tweede. Den Bosch en Amsterdam allebei 15 uit 5. Mop en SJC volgen met 10 uit 5. En onderaan HDM 1.5 punt uit vijf wedstrijden. En Nijmegen is na vijf wedstrijden nog puntloos. En de mannenwedstrijd van vanmiddag is Bloemendaal tegen Kampong. Bloemendaal met negen punt uit vier wedstrijden. En Kampong na vier wedstrijden nog zonder punten verlies. Te groot. Ja, Kampong is dus nummer 1 in de hoofdklasse-competitie. Doet dat samen met Oranje-Zwart. Die hebben ook 12 punten uit 4 wedstrijden. Oranje-Zwart, dat vorige week hier op Bloemendaal won. Met 3-4 in de laatste seconde van de wedstrijd. Was dat een doelpunt voor Oranje-Zwart. Waardoor Oranje-Zwart dus die 12 volle winstpunten houdt. Na vier uh, competitieronden. Met een doelsaldo van plus 5. En het doelsaldo van Kampong is plus 10. En dat komt natuurlijk omdat ze topscorer Weusthof in hun gelederen hebben. Hij staat inmiddels op 8 omdat hij afgelopen vrijdag toen een volle competitie ronde werd gespeeld. De 2-1 overwinning van Kampong op Scharweide waren twee doelpunten van Weusthof. Hij is dus goed op stoom, deze Weusthof. Bloemendaal en Rotterdam staan samen, derde en vierde, met negen punten. En wil Bloemendaal bijblijven, wil Bloemendaal er weer mee gaan doen, dan zullen ze vandaag hier van Kampong moeten winnen. Dat zou moeilijk worden, want ik zei het al, Kampong heeft in de gelederen, natuurlijk Roderick Weusthof, de topscorer, de man die bij de strafcorners de zaken moet rechtspijkeren voor Kampong, als het wat minder gaat, en de kansen verprutst dan schiet hij ze er gewoon in, die strafkorrels. Ik denk dat al acht keer in vier wedstrijden. Dat is een prachtige middelde natuurlijk. Kampong mist vandaag Thijs de Weert, Erik Bouwens, dat is gevoelig. Floris de Ridder, Bakermans en Weers. Uh, zij zijn er allemaal niet bij, maar dat zijn allemaal de mindere goden. Uh, alles ten goede natuurlijk. Maar... Uh... Bloemendaal wist wel een belangrijke man. Matthew Swan, de Australiër, hij is geblesseerd. En de andere Australiërs, Ciriello, speelt wel mee. En Fergus Kavanagh speelt ook mee bij Bloemendaal. En natuurlijk bij Bloemendaal, Teun de Nooier. Het is dus nog steeds 0-0. Meldde u net dat standaardluik Anderleg daar op voorsprong was komen. Edwin Cornelissen, jij bent daar om eigenlijk een reportage te maken. Maar er is zo dadelijk iets aan de hand dat je dacht ik bel even. Ja, precies. Het uh, spel is even stilgelegd nadat Anne leg gescoord had. Omdat uh, de scheer uh, op de tribunes toch uh, een stuk minder werd. Er werden puur weer bommen op hetzelfde gegooid. Niet één, maar ik denk wel een stuk op zeven. En dat was voor de scheidsrechter de reden om het spel voorlopig stil te leggen. Vloegen naar de kant. En uh, ja, toch de vrees natuurlijk dat die wedstrijd misschien helemaal niet meer door zou gaan. Zeker op dat er uh, bommetjes gegooid breken worden. En na uh, een rustperiode van een minuut of vier er het bommel op hetzelfde. Het de mededeling dat het echt de laatste keer was, dus als er een het echt tijd de er definitief worden Het een beetje anders over de situatie waarin de stad uit Luik zit. De uit het Start mee. De druk op de trainer is groot. Zou hij deze wedstrijd verliezen, dan wordt zijn positie wellicht onhoudbaar. Ja, dat merkte hij ook bij niet voor de wedstrijd. Die was zeer ontspannen. En merkt hij ook dat men eigenlijk niet zo heel veel kwalijk had. Het zat meer in de kwaliteit van de is goed. Maar uh, ja, tijdens de wedstrijd en op de dat het bijvoorbeeld allemaal heeft gescoord, dan wordt wel duidelijk dat de emoties op hoog zitten bij de fanatieke aanhang van standaard luik dat de nu op jacht gaat naar uh, een gelijk maken. Dat zou zijn wat deze aanhang nodig heeft. Uh, als ja. Het is helemaal, we, we konden de grote lijnen volgen, maar het komt er inderdaad op neer. Zeer beladen wedstrijd. Anderlecht momenteel derde in België. En de druk ligt vooral bij Luid. de twaalfde staat. Moeilijke tijden voor Ron Jans. En de tussenstand is dus 0-1 in het voordeel van Anderlecht. Wedstrijd tijdelijk onderbroken.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 En die oud 1-0 voor PSV. Goede goal hoor. Mooie opening naar de linkerkant. Waar uh, erg veel ruimte steeds is. En daar staat uh, onze grote vriend Jermaine Lens. En hij is goed op dreef de afgelopen weken. Liet dat zien. Trekt naar binnen. Haalt met rechts uit. En in de korte hoek wordt Jellet en Rauwelaar verslagen. En leidt PSV. En dat mag duidelijk zijn. Volkomen verdiend met 1-0 tegen Nakbreda. Gaan wij weer even naar FC Groningen. Daar staat het 1-1 Henkok. Ja, 25 minuten voetbal. Het is geen onaardige wedstrijd om naar te kijken. Groningen heeft wat meer initiatief dan Feyenoord. Feyenoord na het openingsdoelpunt geen kansen meer. Groningen wel. Een ingooi van Bakuna. Werd doorgekopt door de Zeefuik. Ja, en dan moet de verdediging van Feyenoord die moet vooral opletten op de leeuw. Want die duikt overal op. En ik kopte die bal in het 5-meter-gebied. Maar net naast was het ook heel moeilijk om die bal nog net even te toucheren met het hoofd. Maar Lamprouw had geluk dat die bal dan misschien nog even heel dicht de buitenkant van de paal toucheerde. Maar dat ging wel naast. Nu is het Van Dijk van Groningen die speelt naar Bakuna. Bakuna tegenover Schaken. Schaken is aan de linkerkant gaan spelen. Verhoek vanaf de rechterkant. En dat allemaal naar het uitvallen van de CC. De bal daar gaat in de diepte richting Zevaik. Is een overtreding van Concholo. En dan krijg je zo'n tweede gele kaart. Dan gaat hij eruit, denk ik. Dan gaat hij eruit. Tjonge, tjonge, tjonge. Ja, dan gaat hij eruit. Er moet Feyenoord verder met tien man. Ja, ja, ja. Nou, nou, nou, uh, Missie heb je wel gelijk. Keuze jou, maar dat is wel erg zwaar. Het was... Absoluut nog geen sprake van een doorgebroken speler. Zeefuik, die was nog zeker 6, 7 meter buiten het strafschopgebied. Maar er werd van achter hem wel aangetikt. Dat is wel een gele kaart. Nou ja, het zijn twee gele kaarten en dan krijg je rood. Dat schrijven de spelregels voor. Keuzebioek heeft dat gedaan. En dan moet Feyenoord vanaf de 26e minuut verder met 10 man. Daar heeft Groningen over het algemeen geen plezierige ervaring mee, moet ik even zeggen. Dat was tegen Vitesse het geval. En dat is ook tegen Rode het geval geweest. Als Groningen de wedstrijd tegen Rode nog wel hebben gewonnen met 3-2 op het nippertje. Maar van Vitesse werd verloren. Mag ik nog even de vrije schop meenemen? De vrije schop is net een paar meter buiten het 16-meter gebied. Nou, we moeten eerst even naar sterren en de reclame. En dat is bittere noodzaak vanwege onze salarissen. 1-1 in Groningen. Even tijd voor het berichtje. Nog Novak Djokovic wint het toernooi in Peking. 7-6-6-2 van Tsonga en Nishikori wint het toernooi in Japan. Terwijl Timo de Bakker de finale van het Challenger-toernooi in Brazilië niet heeft bereikt. Althans heeft hij verloren... José Fard, de Braziliaan, was in twee sets te sterk voor de bakker. Gaan wij inderdaad op weg naar het NOS-journaal van drie uur. In de wetenschap dat het bij Ajax tegen FC Utrecht 1-1 is geworden. 1-0 door Babel, al snel in de wedstrijd. En sportsleden in eigen doel in de tweede helft. Zorgde voor die 1-1-eindstand. Tussenstanden bij PSV-NAC, 0 Lens En FC Groningen tegen Feyenoord staat 1-1. 1 Cisé en 1-1-Bakuna. En straks om half vijf begint nog FC Twente tegen AZ. Op weg naar het tweede uur van NOS langs de lijn. Met verder ook nog volleybal, hockey en wielrennen. Tot zo.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 Vanavond in Kruispunt, een portret van de jonge ambitieuze filmmaker Marie Sanders. Als een hele leven zit hij in een rolstoel. Maar voor Marie is elke drempel eerder een uitdaging dan een belemmering. Als je hardloper wil worden, dan, dan zou het beperkt zijn. Maar ik wil geen hardloper worden, ik wil filmmaker worden. Marie's droom, vanavond in Kruispunt, 11 uur RKK Nederland 2. In een brandwondencentrum is bijna 1 op de 3 patiëntjes jonger dan 4 jaar. Kleine kinderen hebben een dunne huid, het risico op brandwonden is daarmee groot.